vuur. De naatkok Kok met het NOS-journaal. Ook Nederland en Duitsland erkennen oppositieleider Guaido van Venezuela... vanaf nu als interim-president. Iedereen deden Spanje, Denemarken, Frankrijk, Zweden en Groot-Brittannië dat ook al. De stap volgt nadat de huidige president Maduro... een Europese deadline heeft laten verlopen om presidentsverkiezingen uit te schrijven. Europa is verdeeld over Venezuela. Nederland, Duitsland en Frankrijk willen dat al het contact nu verloopt via Guaido. Maar onder meer Griekenland en Italië... Erkennen hem niet. Gezamenlijke EU-sancties zijn daarom niet mogelijk. Rusland zegt dat de erkenning van Guaido gelijk staat aan buitenlandse inmenging in Venezuela.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 Paus Franciscus is met militaire eer ontvangen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste keer dat een paus op het Arabisch schiereiland is. Tijdens het tweedaagse bezoek zal hij onder meer religieuze leiders toespreken... en voorgaan in een mis in Abu Dhabi. Voor zijn vertrek vroeg de paus aandacht voor de humanitaire nood in Jemen. De Emiraten zijn de belangrijkste bondgenoot van saoedi arabië in de oorlog met Jemen. De succesvolste olympische skispringer aller tijden, de Finn Matti Niekennen, is overleden. Hij veroverde vier keer olympisch goud en één keer zilver. Hij was de ster van de Spelen in Calgary in 1988. Ook won hij vijf keer op de WK Schans springen. Na zijn sportloopbaan haalde de Finn vaak het nieuws door zijn turbulente privéleven en zijn alcoholprobleem. Matti Niekennen was 55 jaar. Het weer vanuit het westen gaat het regenen en er kan ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 4. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nu geen fiets. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM, met nu ZFM LUNCHT. Bootje in Zandvoort, ja. Zandvoort. Kent u dat ook, dat gevoel van laat maar zitten?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 Dan brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee. Broodje bij in zandvoort, broodjes en koffie gaan mee.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 En leg mijn kleren weer terug in de, in de kast. kast. Dus, ik hou je nog een poosje vast. Want, dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. En dus waarschijnlijk is het woord het weer Hetzelfde lied, lied. Hey, de tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn soort van gouden verf, op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal maar dus Ik Maar de voedels niet verstikken. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het liedje slikken. Het The door is for the last time. It's been to too long. It's oh. been too long. What's your deal? What's your deal? What's your deal? What's your C F M C F M. Kill the demons of my mind.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 Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Dit is ZFM Zandvoort. van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Uh, uh, zou het maandag zijn? Beb, Hot zou het maandag zijn? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Een goed begin is het halve werk, Beb. Ja, zo is het. <lacht> Goedemiddag, luisteraars. Nou ja, weet je, dan zit je toch aan die, aan die, aan die, aan die, aan die radio of je hebt je... Uh, televisie op kanaal 40 gezet. En je zit met spanning te wachten. En dan... Oh, <laughs> Wat zou het worden vandaag met Zandvoort Lunch? Wat zou het worden? <laughs> en er komt er niks. Nee, nee, nee. nee nou, nou, gelukkig... ja, er, was, er was muziek. Er gelukkig was muziek. hadden we ja. muziek, ja, dankzij uh, onze collega Kort Draaier. Ja, fantastisch. Die toen hij in de gaten had, uh, dat, dat de uitzending bijna Spaak zou gaan lopen. Met de, als de wieder weer gaan naar de studio is gerend om muziek in te plannen. En Beb was natuurlijk al aanwezig. Ja. En die heeft trouw gewacht tot ik uit het ziekenhuis was. De koffie we... pruttelde. De ja. koffie pruttelde. Ja. <lacht> nou, top. dol dat jij hier ook veilig bent. Hard gereden. Nou, niet te hard hoor, want nee. dat is het me dan ook weer niet waard. Nee, gelijk. Dus ik heb me wel aan de maximumsnelheid gehouden. <lacht> hoewel ik nog even een akkefietje had bij, uh, bij die. Uh, hoe heet die brug ook weer? Daarbij, Buiten de, uh, de Buitenrusbrug. De ja? Buitenrusbrug, want daar zijn ze aan het werk. Weer? Dus, ja, dus daar moet je luisteren naar. Uh, naar van Van die, van die uh, verkeers. Uh, ja. En uh, ik, ik, ik sta daarvoor, hè. En eerst moesten een paar bussen. Maar op een gegeven moment maakt die man met zijn. Uh, met met een zijn. Met zo'n walkie-talkie. Zo'n heel elegant gebaar. Ken je dat? Dat als je met iemand een date heeft en die laat je voorgaan bij de, ja. de deur. Dat gebaar van die arm zo. En dat deed hij naar mij met die, uh, uh, met, met, met die walkie-talkie. Dus ik denk, ja, ik, ik moet naar Beb, ik moet naar Beb. Ik moet ja. heel snel naar Beb. Dus ik geef er een dot gas en hij springt voor mijn auto. Nee, nee, wat doe je nou? Ben je gek? Ik zeg, je, je zegt dat ik door kan. Dat zei ik niet, dat moet allemaal bestaan. Nou. Nou, dus ik ja. een pot ruzie van heb ik jou daar. Ik zeg, wees dan duidelijk en doe je werk goed. Maar goed. Ja. Dat hielp niks. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval. Uh, Ruud helaas uh, verhinderd door een jichtaanval in zijn ja. enkel. Die kan ja. alleen nog maar strompelen. Dus ja, daar kunnen we niet verwachten dat hij hier ook nog eens een keer die hoge trap op komt. Dus uh, vanaf deze plek Ruud ontzettend veel beterschap en heel veel sterkte. Nou, namens Beb en mij. En namens Diego natuurlijk en en namens Diego Ja, Die leeft die ook helemaal mee. Kommen komen zitten? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> En uh, ja, andere collega's waren niet in de gelegenheid om het over te nemen. Nou, vandaar dat we er wat later gestart zijn dan anders. We gaan uh, al zo onderhand. We zijn pas net begonnen, maar we gaan zo onderhand alweer naar het uh, nieuws toe. Het regionale, het regionale nieuws. nieuws. <lacht> <lacht> maar goed, um, laten we eerst even een, een lekker muziekje draaien om even tot de rust te komen. Wat dacht je van Elvis Costello? Heb je daar wat mee? Heerlijk, ja, ja, ja, daar ja heb toch? Ik zeker wat mee. Gaan we even, ja. gaan we even in de zenang modus even zen. Ja? Niet alleen wij, ook de aangespannen luisteraar. Zo is het. Kom op. We zijn er nu. Even zijn er. Eventjes, even in de rust. the Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, onze kanjer Beb Sweres. Ga je gang, Beb, met het regionale nieuws. Financieel directeur Edwin Sibbel van het circuit Zandvoort... heeft na 27 jaar trouwendienst zijn vertrek aangekondigd. De CVO ervaart een verschil van visie en werkwijde. De reden is dat dat de reden is voor zijn vertrek. In 1991 werd Sibbel aangetrokken als financieel manager van het Nederlandse circuit en sinds 2009 was hij in dienst als financieel directeur. Sibbel wil duidelijk benadrukken dat zijn vertrek niet iets te maken heeft met de toekomstplannen voor een eventuele Grand Prix op het circuit achter de duinen. Hij betreurt het wanneer het doorgaat dat hij de Grand Prix in Zandvoort dan niet mee zal maken. Hij benadrukt. Ik ben hier in 1991 gekomen met een missie om de Formule 1 terug te halen. En als we kijken naar het circuit en de organisatie, kan ik zeggen dat is gelukt. Het verkeer op de A22 heeft vanmorgen en de omliggende wegen heeft vanmorgen veel hinder gehad van een ongeval in de velsen tunnel. Het ingesloten verkeer had dat achter het ongeval kwam vast te staan, moest worden weggeleid. Het ongeval vond plaats in de richting van Velsen naar Beverwijk. De politie en de ambulansdienst zijn ter plaatse geweest. Het verkeer werd omgeleid via de wijk tunnel. en ook op de N208 kwam het verkeer stil te staan... en hield de vertraging aan tot ver nadat de A22 weer vrij is gegeven. Details over het ongeval in de tunnel zijn nog niet bekend. Tot zover het regionale nieuws. Geen weer. zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze maandag bewolkt en vanmiddag trekt er een gebied met regen en afhankelijk ook misschien smeltende sneeuw over de regio naar het oosten. De zuid tot zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar krachtig tot hard aan zee en de temperatuur stijgt naar maximale graad 4. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met later in de nacht enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of twee. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige... geleidelijk naar het zuiden krimpende wind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 7 graden. Na morgen is het wisselvallig, met elke dag wel een kans op regen... of enkele buien en ook regelmatig veel wind. Maar de temperatuur gaat verder omhoog... en ligt vanaf woensdag rond de 8 à 9 graden. En daarmee is het sinds lange tijd weer uh, te zacht voor de tijd van het jaar. Tot zover was het het nieuws van Rico Schreuder. Even een uh, klein uh, probleempje oplossen. Ik hoor het liedje wel in de studio, maar niet. Heart, like ja, daar is het. Dank je wel. Rack my brain, hoping to explain things you do to me. By me Please let me explain. By me, grand. By me, other fairies in the land i could say fella fella even safe on the bar each language i'm legal to shop how wonderful you are i try to explain by me and Mr. shane so you kiss me so you'll understand Dat was het uh, liedje van de sidekick. Wat een, uh, wat een apart nummer. Apart, hè? Ja. ja, ja. Wat de, leuk. De Hot Sardines. Een, een, een, een, een leuk gezelschap uit New York. Ja. Behoorlijk aan de weg timmeren met deze... Ja, deze vintage muziek, hè. De Tegenwoordig heet alles vintage. Is dit, ja, dit is ook <laughs> natuurlijk vintage. Ja, vintage ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want het is uh, natuurlijk uit, uiteindelijk eerst gezongen door. Uh, door Marilyn Andrews Andrew Sisters. Oh, oh de Andrews Sisters. Bij meer Bistuchin, ja, natuurlijk, hè? Ja. Ik dacht al, het komt me zo bekend voor, maar ik kon het ja. even niet plaatsen. Nee, voor mij ook nostalgie. Want ik heb natuurlijk jarenlang in een beentje gespeeld... wat die oude meuk ook allemaal speelde. Ja, maar My dit uh, is... Dus dit is een ontzettend leuke uitvoering van de uh, Hot Sardines. En, uh, ja, hoe kom je daar zo bij? Um, ik heb een goede vriendin die heel veel uh, met muziek bezig is. En die ja. mij van tijd tot tijd gewoon eens iets toestuurt. Ja. En het was natuurlijk ook een knipoog met, nou, met mijn eigen muzikale verleden. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. ja. Mooi hoor. Nou, ja. we hebben hm. ervan genoten, Beb. Ik hoop. En, uh, het, ik, hoop het. Ik, ik ga nu een, een speciaal nummer nog even draaien. Want inmiddels uh, hebben we een, een, een zeer aardige gast in de studio. Een gast moet ik zeggen. Uh, want zoals u weet zijn we vorige week begonnen met de Week van de Poëzie. En de bibliotheek die heeft een wedstrijd uitgeschreven. Um, om eens te zien hoeveel dichters wij hier in de, in de omgeving hebben. En. Daar, daar zijn een heel wat reacties op gekomen. En uiteindelijk zijn daar zes finalisten uit overgebleven. De bedoeling was dat je een foto instuurde en een mooi gedicht over de zee. En de wedstrijd heet ook Dichter bij Zee. Nou, dus zoals ik al zei, we hebben een gasten. Maar we gaan eerst nog even naar een uh, nummer luisteren... zodat we even kunnen doorspreken hoe we het interview gaan aanpakken... <lacht> Het is een, uh, uh, zij gaat zich op een hele aparte manier introduceren. Dat, dat heb ik al gehoord. En u gaat zich afvragen, wie is dat nou eigenlijk? De wereldberoemde Eilie Brothers met uh, That Lady. Hoe is dat lady? Ja, en dat nummer dat draaide ik dan speciaal voor een dame... die hier aan tafel is gekomen. Een van de finalistes van de wedstrijd Dichter bij Zee... in het kader van de week van de poëzie. En uh, ik geef nu het woord aan Beb. Want Beb gaat even een, uh, een beetje beppen, hè? Hm. Even kwebbelen met onze gasten. Dat oh, is ook een En leuk dan. Uh, ja. <laughs> Beppen met Beb. Ja, ja, dat is een leuke rubriek. <laughs> zo, zo worden alle nieuwe dingen weer geboren. Hè? Dus en dan. <laughs> ja. Poëzie. En dan ga, ja. Ja, we gaan het terugnoemen. Ja, Poesy. We gaan even luisteren naar Beb en Pascal. Aha. Poesy is toch wel het ding, de, een boodschap, iets wat je aan mensen wilt laten weten. En dat is dan speciaal voor mensen om tussen de regels door te leven... en in te voelen waar het bericht eigenlijk over gaat. En zo gaat de dame tegenover mij zichzelf aan u voorstellen... in haar eigen poëtische manier. Nou, uh, sorry, mijn keel nog. Uh, hallo allemaal, uh, hierbij uh, Pascal, door de speaker te horen. En uh, komen mij al mijn persoonlijke kenmerken te horen... Pascal van Buren, een vrouw met vele gezichten... en houdt zich voornamelijk bezig met het schrijven van gedichten. Daarnaast oefen ik de functie huisvrouw uit... met als plezierige neventaak het opvoeden van twee pubers... welke valt te noemen met een licht wangeluid. Bovendien kan je mij als creatieve, vindingrijke vrouw omschrijven... die me ook met figurant in zijn in de media haar vrije tijd verdrijven... Maar niet alleen in die wereld, maar ook in Zandvoort... kan ik altijd mijn spontaniteit en humor kwijt. En voel ik mij door de complimenten aardig en sympathiek. Gemaakt door mensen uit het dorp, zeker gevleid. Buitenom dit behoor ik tot de 40-jarige categorie. En was van oorsprong Utrecht, mijn statie, Maar inmiddels woon ik alweer 12 jaar in Zandvoort... En heeft dit unieke veelzijdige dorp zich volledig door mijn hart en ziel geboord? Hm? Jongen, dat is er alweer een hele... Prachtige, ja. introductie, zeg. Prachtige introductie, Prachtige introductie. Van iemand die ook inderdaad uh, heeft meegedaan aan deze bijzondere gedichtenwedstrijd. Alleen had ik wel een keelsnoepje moeten nemen, had je ik. dat? ik. <laughs> nou, volgens mij klonk je heel goed. En een ja. beetje, beetje ingeleefde stem is ook wel lekker, hoor. Zo. Ja, de 40-jarige club bedoel je. Hey Pascal, ooit ja. uit Utrecht, in Zandvoort neergestreken. Ja, inderdaad. En hoe ben je er zo toe gekomen om je op te geven voor deze dichtwedstrijd? Nou, het is eigenlijk iets wat ik uh, van kinds af aan al doe. Gedichten schrijven? Ja, ik heb inmiddels een aantal bundels thuis staan, zeg maar. Oké. Okay. Uh, vol met gedichten en uh, van velerlei onderwerpen. Van het meest ernstige tot het allervrolijkste, zeg maar, in het leven. Dus uh, mensen kunnen ook de moeite nemen om me eventueel te bellen te doen. Ik heb een eigen website zelfs. Uh, dus als ik het mag noemen is het www.gedichtencafé.nl uh, daarom, Klinkt heel uitnodigend, gedichtencafé. <laughs> ja, ja, je neemt thuis de borrel en ik schrijf <laughs> dat effect. Dus, okay. uh, maar goed, in ieder geval ja, is daarmee ook de mogelijkheid... dat mensen uh, ja, van mijn kunnen gebruik kunnen maken. Zeg maar. Oké. Okay. Dus. En, en, en daarom zei je, dacht je ook, van, de, die uitnodiging gaat nu uit. Hè? Ik ga iets, en ik ga dus ook nu iets schrijven over die zee had ik al twaalf jaar van geniet neem ik aan. Uh, het was mede ook de opdracht, uh, ja eigenlijk moest het gaan over dichter bij zee. Dat moest de okay. titel zijn van het geheel. Ja. En uh, dus ja, daar moest je ook echt op focussen. Ja. En het liefst moest dat gebruikt worden in twee contexten, zeg maar. Dus ja, daar ben ik uh, toch flink mee bezig gegaan. Ja. En uh, ja, het mocht maar veertien regels bevatten. Okay. Dat was wel een remming voor mij. Want meestal ben ik iemand dan wel van het vrij uit kunnen schrijven. Ja, dus ja dat is ik, altijd lastig natuurlijk als je creatief uh, bezig gaat en er zijn grenzen. Ja, precies. Ja. Ik, ik had al een hele andere liggen, maar die was veel langer. Okay. <laughs> dus uh, ja, toen heb ik echt uh, erop moeten letten dat die echt binnen een bepaalde marge dus, uh, maar je bleef bent, vallen. Ja, je bent hm. toch finaliste, dus ja. je bent al door over wat hindernissen heen gekomen. Daar ben ik eh, ja, echt toch wel heel trots op. Ja. ja, ik vind het fantastisch. En hartstikke goed dat je hier bent. Ja, want je hoort vaak van de een van... ach ja, ach, die gedichten, leuk... En ja. de ander zegt, je schrijft geweldig. Dus ja, ja okay. het is maar net wat iemand ervan vindt. En Tuurlijk, je, je kan ja. er eigenlijk niet echt een vaste rode draad in nee, vinden. Dus, nee. dus het is leuk om te horen dat je nu dan verder bent gekomen. In ieder ja. geval in de, bij de finalisten mag behoren. Zo ja. moet ik het zeggen. En de, en de uiteindelijke uitslag is deze week al, hè Dol? Jij... Uh... Ja, zeker. Ik moest even mijn schuifje openzetten, ja, hoor. Want anders kan ik wel praten, maar dan hoort niet. Kom niemand. er eens even bij. Kom ik er even kom er eens even gezellig bij. Ja, sterker nog, overmorgen al. Overmorgen. 6 februari, oh, ja. uh, tussen 12 en 2 in deze uitzending... dan uh, wordt de winnaar bekendgemaakt. En hoeveel, ja. hoeveel finalisten zijn er? Zes. Zes finalisten. Zes finalisten. Ja. Dus het wordt verschrikkelijk spannend. En <laughs> ja, er zijn al uh, vier uh, finalisten geweest bij ons in de uitzending... En nou, ik snap wel waarom zij in de, in de, in de finale zijn komen te staan. Ja. Ik, ik vind dat zo knap, hè. Dat mensen in, in dichtvorm, Ik ben ook zo benieuwd naar jouw gedicht, hè. Dat, dat, dat, ik vind het zo'n mooie gave als je in staat bent... om, om in, een, in een mooi ritme een paar dingen te zeggen... maar daarmee een heel ja. grote emotie ja. en een heel groot verhaal over te brengen... Ja. Ja. En dat vind ik zo knap. Ik ik heb ook bijvoorbeeld een enorme bewondering voor onze dichter A.C. Marco Termes. Ja, mijn die open heeft... man. Hm? Oh, is dat je nee. open buurman? Nou, wat toevallig. Dan, dan zit het waarschijnlijk in de wijk. Met de lucht die in die wijk hangt ja, of zo. Want... die meest dit daar die jaren al een paar jaren overgespreid. Hoe zitten de... jullie te spieken bij elkaar? Met van die ja, verre kijkertjes. Ja, waait een poëtisch wind windje door de straat. straat. Ja, ja, ja precies. <laughs> de Burgemeester van Venemaplein heeft toch zijn onderdoorgang. Die waait. Ja, dat waait lekker ja, door. Ja. Ja. Okay. ja, dat zal het dan wezen. Nee, maar uh, ja, ik, ik, Pascal, ik, ik brand van nieuwsgierigheid. Ja. ja. Dus ik, nou. zou, ik zou zeggen, steek van wal. Ja, ik ja. zal eens losgaan. Ja, ja. doe dat maar. Ga ja, los. Nou, laten we even ons concentreren op het serieuze deel. Want zo vrolijk is het uh, toch helaas niet. Want <laughs> dit is een wat serieuzer gedicht. Uh, vind ik zelf wel, althans. Uh, het is Dichter bij Zee, een dag vaarwel. Een Dag vaarwel, oud-Zandvoortse zee. Helaas behoor je ook tot de compleet vervuilde, beschadigde en verwoeste aardbol. Dichter bij zee neemt de harde waarheid me mee. En het vocht in mijn ogen slaat op hol. Dag vaarwel, oud-Zandvoortse kust. Want het afval dat elk jaar in wereldzeewater verdwijnt, neemt eerder toe dan af. En door dat vervuilde zeewater is ook het Zandvoortse zand. Een gebied waar het vuil inmiddels al rust. Kortom, stoppen met afvallozingen in zee. Luid. Dichter bij zee alles aanschouwend. Onze keiharde taakstraf. Heel mooi. Heel po, po, po, po, po. Ik mij krijg je applaus. <applaus> dank joh. u, dank u. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Nou, dit, dit bedoel ik dus, hè? Dit bedoel ik dus. Gewoon even in een paar zinnen. Ja. Ja. Zo, zo raken, joh. Ja, waanzinnig. Ja, zo knap. Ik, ik probeerde jullie al te waarschuwen. Het is uh, niet natuurlijk al te vrolijk. Maar ik vind dat ook dat... wel eens de realiteit aan de orde mag precies. komen. Ja, ja. Precies. Ja, precies. En, en het haalt de poëzie ook wel een beetje uit die sleur van altijd het. Uh, romantiek. Het softe en het zachte en het ja. Uh, ja. oudbollige, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, je kan tegenwoordig al heel anders dan mee overweg en dan ja. overschrijven. Hele, ja. Belangrijke ja. Uh, <laughs> hele belangrijke boodschap. Hele belangrijke boodschap. Pascal, ja, lijkt mij. En dan kunnen we daarna, wanneer we echt die hele zee... en de hele natuur weer serieus nemen en dienen... gewoon weer genieten. Nou, He? precies. En uh, ja, langzaam zal de natuur er dan ook wel weer beter uitkomen te zien. Dus, uh, ja, ja, alleen ja. zal dat natuurlijk enorm veel tijd kosten. Ja. Maar dan moeten we er wel nu aan beginnen, zeg ik dan. Ja, ja. En het niet voor ons uit gaan schuiven. Een hele goede nee. boodschap. Zeker weten, Pascal ontzettend bedankt dat je hier naar de studio bent gekomen... om uh, je eigen werk voor te dragen. Nou, en überhaupt uh, bedankt voor de uitnodiging. Nou, heel graag gedaan. Heel graag. Je bent hartstikke welkom. Um, de, voor de luisteraars en de kijkers natuurlijk. Want dat kan ook. Zfm-live.nl Kun je ons ook allemaal zien. Dus als u nou nieuwsgierig bent... van hoe zit zo'n rest er nou uit? Nou, ik zou zeggen schakel gauw even door. Want dat nou, vindt ze dan wel dan leuk, hoor. Dat ze haal haal even in beeld komt. En je gewoon <laughs> <of phone> af. <laughs> Nee, maar um, straks uh, op kanaal 40 is haar gedicht na te lezen... met de bijgezonde foto, want dat was ook nog een onderdeel. Hè? Ja. Je moest ook een foto bijleveren. Heb je eigen Die foto heb ik. Ge... ik heb hem ook bij me. Volgende. Kijk eens ja, ja. even. Ja. Ja. Dit, dit geeft wel een beetje het beeld, zeg maar. Bre doe maar even naar de camera zo. Dan kunnen de mensen thuis ook misschien een beetje zien. En hier hangt ook een camera... Kijk, Pascal heeft hem heel groot uitvergroot dus u kunt hem misschien een beetje zien het is een prachtige foto van een zonsondergang met een heerlijke kalme zee met wat schuim aan de voorkant en die is straks natuurlijk te bewonderen op kanaal 40 uh, via Ziggo op uw televisie nou Pascal nogmaals bedankt en uh, wij gaan uh, toi toy, toi, toi hè, voor ja. overmorgen. Ik ben Zeker. benieuwd. Ja. Ik denk dat we mijn duimen aardig rood zien na morgen. <laughs> wij duimen met je mee, Pascal. Dank je wel. Tot ziens. Oké. is my head I'm